Leni het Hart zou een gestrande zeehond... niet langer naar de zeehondencrash in Pieterburen brengen. De oprichter van de crash zei op Radio 1... dat de zorg er enorm achteruit is gegaan. Ze reageert daarmee op het conflict... tussen de Raad van Toezicht van Pieterburen en het personeel. De raad, die het standpunt van oud-directeur het Hart steunde... stapte uiteindelijk op. De nieuwe raad staat onder leiding van oud-staatssecretaris Bleker. Leni het Hart heeft weinig vertrouwen in hem... omdat hij geen dierenbeschermer is. Bij de Japanse kerncentrale Fukushima is opnieuw een lek geconstateerd. Uit een opslagtank is zo'n 100.000 liter hoog radioactief water het terrein opgestroomd. Het heeft eigenaar Tepco bekendgemaakt. Het water zou de zee niet hebben bereikt. De kerncentrale werd drie jaar geleden zwaar getroffen door een aardbeving. En Er worden vaker lekkages gemeld bij Fukushima, maar het gaat nu om het grootste lek sinds augustus. De Tweede Kamer heeft de participatiewet aangenomen. Doel van die wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap... zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen. Bij sociale werkplaatsen worden geen nieuwe werknemers meer aangenomen. Over de maatregelen sloot de coalitie begin deze maand een akkoord... met D66, ChristenUnie en SGP. In Rotterdam zijn vorig jaar 80 malafide uitzendbureaus aangepakt. Daarvan moesten er 28 hun deuren sluiten en andere bureaus kregen een boete. De uitzendbranche, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken hebben 138 uitzendbureaus onderzocht. Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken via deze bureaus, waarvan een deel zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld onderbetaling. Het weer, het is bewolkt en het regent enige tijd. In de loop van de nacht wordt het tijdelijk droog. De temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen en zaterdag vallen er buien, misschien met hagel en onweer. Maar de zon gaat ook af en toe schijnen. Het is middags 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Ik ga naar Management Book omdat we alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Wil je meer weten dan alleen de headlines? Meer weten dan... Rutte spreekt Poetin aan op mensenrechten. Of... Tegenstanders Europa willen referendum. Kijk dan naar Nederland 2. Voor alle achtergronden bij het nieuws door onder andere Sven Kokkelman... Eva Jinek, Twan Huis en Marielle Tweebeke. Nederland 2 vertelt het hele verhaal. De Volkskrant vernieuwt. Met de Volkskrant Select-app... Dan lees je s'avonds al op tablet of mobiel 10 interessante artikelen uit de Volkskrant van morgen. Probeer de nieuwe Volkskrant Select-app nu twee weken gratis via volkskrant.nl. Een zakelijke auto die kracht uitstraalt, maar design ademt. Met Franse allure en toch Hollandse pit. When business luxury meets business power. De Citroën DS5. Nu vanaf 30.990 euro en leverbaar vanaf 14% bijtelling. Ervaar de Citroën DS5 bij uw dealer. Citroën, creatieve technologie. De Volkskrant vernieuwt. Nu elke zaterdag met het extra magazine Sir Edmund. Een inspirerende ontdekkingsreis door wetenschap, cultuur, literatuur en technologie. Koop zaterdag de vernieuwde Volkskrant of probeer hem nu twee weken gratis via volkskrant.nl. Radio A, the last? Goedenavond, vier minuten over negen. We zijn er met z'n allen klaar voor. Bloed, zweet en tranen heeft al geklonken in de Amsterdam Arena. betekent dat Ajax en de tegenstander Red Bull Salzburg klaarstaan voor hun eerste wedstrijd in de achtste finales van die Europa League. En die houdt wat zeg ik, En die houdt Nee, natuurlijk niet. Die hebben we net gehad bij Liberec tegen AZ. Gewonnen dus door AZ. Ronald van der Geer en Bas Tiggler daar in de Arena. Jack van Gelder en uh, <laughs> Rachel Riebein. Frank Wielaard, waar we wel even door kunnen gaan. Goedenavond. Op het punt van beginnen staat ze ongeveer. Maar u weet, de wedstrijden beginnen om 5 over 9. Zodat er nog een soort aanloopje zit voor ons. Na het nieuws en na de reclame. En ook de dj, de huis DJ, nu pas besloten heeft om op het knopje start te duwen. Zo valt u wat dat dan gaat met uw neus in de boter. En uh, wat we voor het nieuws al vertelden is dat uh, Ajax in de warming-up een probleem heeft gekregen. Dat probleem heet lastig Scheunen, leek zich te verstappen. En terwijl de spelers nu het veld opkomen kijken we dan maar even of hij inderdaad geblesseerd is achtergebleven in de kleedkamer. En of dat er inderdaad toe geleid heeft. Dat en Siegtersson het trainingspak al heeft moeten uitdoen en dus in de basis verschijnt. Daar waar hij rekening had gehouden met de plek op de bank. Dat is inderdaad het geval. Daar kan dus een streepje de naam Sjönes. Siegtersson verschijnt in de punt van de aanval. Zodat Bojan normaal gesproken vanaf de rechterkant speelt. Waar Ajax dus Boyles en Segero al mist. Dat het probleem werd al opgevangen door De Jong terug te halen naar het middenveld. En Duarte... ...op te stellen als linksback, ...zodat in ieder geval blind gewoon op het middenveld kan blijven staan. In een duel met uh, ja, Salzburg. Dat noemden we vroeger Casino Salzburg. En dan moet je dat Red Bull Salzburg noemen. De koploper in Oostenrijk. Een ploeg waar uh, nou ja, dit seizoen in die zin veel over te vertellen is. Dat het eigenlijk allemaal crescendo gaat, Ronald. En dat het allemaal bijna vanzelf gaat. Daar. Ja, eigenlijk sinds, uh, sinds 2005 gaat het prima. Sinds uh, Red Bull. De grote sponsor uh, het geld in dit uh, elftal heeft uh, gestoken. En er zijn er tal van... Nederlandse spelers. Spelers uit de Nederlandse competitie geweest. En natuurlijk ook trainers. Ko Adriaans bijvoorbeeld werd kampioen met dit Red Bull Salzburg. We hebben Huub Stevens nog gezien. En Ricardo Moniz was eigenlijk vlak voordat trainer Schmid het heft in handen dan nog actief bij dit Red Bull. Alleen Moniz werd geen kampioen. Met de ploeg die vorig jaar over een heel slecht seizoen kende. Maar waar dit seizoen geen maat op staat. Want dit, de tegenstander dus van Ajax heeft werkelijk nog geen nog wedstrijd verloren in die poolfase van de Europa League. Met ook briljante cijfers als het gaat om het scoren. Vijftien keer is dat maar liefst gebeurd. En drie tegengoals heeft de Oostenrijkse opponent van Ajax maar hoeven te incasseren. Nou ja, Ajax dus met het probleem dat uh, stond nu in de spits moet spelen. Dat moet op normaal gesproken geen probleem zijn. Want uh, uh, Zon uh, behoort tot uh, de kennend van Ajax. Maar het uh, gooit natuurlijk wel de plannen door de war. Plannen die niet vernietigd denk ik, door Frank de Boer. Voorafgaand aan deze wedstrijd zijn opgesteld. Frank de Boer die uh, op de persconferentie zei... We moeten dit Red Bull Salzburg maar van de roze wolk aftrappen. Nou ja, dat is een mooie opdracht, denk ik. Nou ja, kijk, Salzburg heeft uh, uh, over vorm niet te klagen. Die hebben een geweldig seizoen. Die staan, zoals gezegd, bovenaan in Oostenrijk. Een straatlengte voor op de nummer 2. 17 punten na 23 wedstrijden. Daar gaat eigenlijk alles vanzelf. Die hebben de laatste negen wedstrijden op een rij gewonnen. Daar kun je tegeninbrengen dat Ajax inmiddels ook zeventien wedstrijden ongeslagen is in alle competities. Na de nederlaag in november hier tegen Vitesse. Daarna is er geen wedstrijd meer verloren. Drie gelijk en de rest gewonnen. Dat zijn er ook wel getallen die ertoe doen. Um, nou is Frank de Boer ook wel enigszins onder de indruk geraakt van een oefenduel in de winterstop dat is gespeeld tussen Salzburg en Bayern. Waarbij, en dat heb ik voor de zekerheid toch nog maar even opgezocht bij Bayern. Echt wel een paar, laten we zeggen, grote verdetten niet meedoen. Maar het leeuwendeel van het elftal er toch echt is. Hoewel Cardiola in die wedstrijd een ander systeem heeft getest. En met drie verdedigers heeft gespeeld. En het op een andere manier wilde doen. En waarom zeg ik dat zo? Omdat de uitslag nog wel wat wenkbrauwen doet. Veranderen, eh, namelijk 3-0 won Salzburg die wedstrijd. En niet zozeer te zeggen, nou het was onterecht, ze dus hadden geluk. Nee, Bayern is wat kastje naar de muren speelde. Complimenten ook na afloop van die wedstrijd van de Spaanse coach van Bayern. Die echt zei: van nou ja, dit, dit elftal speelt uh, fantasierijk. Speelt tempovol. Speelt uh, volgens een gestructureerd plan. Oftewel onder de indruk dus van die uh, Oostenrijkse opponent. Die nu klaar staat voor de aftrap. De aftrap ook gaat nemen in die wedstrijd uh, tegen Ajax. Wedstrijd onder leiding van uh, een Fransman, Clément Turpin. Die uh, staat klaar, Ik kijk nog even naar de kant en dan kan zo de bal gaan rollen. Ook voor Ajax natuurlijk in het uh, toernooi waar men eigenlijk niet in wilde zijn. Want uh, de Champions League uh, leek toch nabij. De Champions League waar het uiteindelijk AC Milan op één punt in moest uh, laten toegaan, uh, voortgaan. En Ajax moet dus in het uh, ja, vaak troosttoernooi genoemde Europa League nu maar proberen om er het beste van te maken. Halve finale, heeft de boer gezegd. Dat is in elk geval het doel van Ajax. De balrot. Ja, binnen 15 seconden heeft Moisander bijna het hoofd geraakt van Veldman. Die twee hebben even niet gedacht van elkaar om te vertellen waar ze zouden zijn. Bij het uitverdedigen, dat liep maar net goed af. En wat me opviel is dat Salzburg mocht aftrappen. En niet zoals eigenlijk altijd de bal rustig terug speelt naar centrale verdedigers. Maar echt één tikje naar achter. Omdat dat nou eenmaal uh, niet anders kan. Want de medespelers staan achter. En vervolgens bof het hele elftal rende naar voren. En ogenblikkelijk ging de bal naar voren. En zo blijken de woorden die de Oostenrijkse collega's tegen mij hebben uitgesproken in aanloop naar dit duel. Toch nu al bewaarheid. De, de ploeg wil echt maar één kant op en dat is naar voren. Dus dan zou er, in theorie althans, een leuke wedstrijd moeten ontstaan. Terwijl zullen ze nu een eerste keer een doeltrap mag gaan nemen. Dat gebeurt na een minuut bij 0-0 stand. En kiest voor de rechterkant. Daar eh, kan de bal eigenlijk in alle rust worden aangenomen door Veldman. Die krijgt ogenblikkelijk mensen in zijn buurt. Moet de bal wegkappen van die mensen. Dan richting de middenlijn trappen. Dat levert balverlies op. De overname is makkelijk. Via de verdedigers van Salzburg. De bal ligt zelfs alweer in de buurt van het strafgebied van Ajax. Maar nu kan Klaassen overnemen op het middenveld. Maar die heeft geen contact met Sietersson. Die inderdaad opduikt in de punt van de aanval. Bojan aan de rechterkant aangespeeld. Probeert er langs te komen bij zijn directe tegenstander Ulmer. Maar moet verder met een ingooien. Ja, Kierkies is als rechter vleugelspeler. Fischer als linker bij Ajax. Oostenrijkse tegenstander Red Bull Salzburg speelt. Hoewel de naam anders doet vermoeden zonder vleugels. Um, twee spitsen, dat wel. Veel scorende spitsen ook. 35 goals, maar liefst maakten Alan en Soriano bij elkaar. En zij zijn vandaag de plaaggeesten van met name natuurlijk de centrale verdedigers. In dit geval mooi Zander en Veldman. Die laatste ja, twijfelt wat lang met de terugspelen naar Sillissen. En dat moet je niet doen met die scherpe Oostenrijkers die nu direct druk zetten op Duarte. Die dus als linksachter speelt en daar dusdanig van in de war raakt dat hij de bal over de zijlijn speelt. En de Oostenrijkers dus door dat druk zetten razendsnel de bal hebben heroverd. Ik kijk nog even naar een heel sip gezicht. Dat behoort toe aan het lichaam van Lasse Schöne, die geblesseerd in de dugout heeft plaatsgenomen. Als je nou al na twee minuten en een handvol seconden het idee hebt... ...deze ploeg bevalt me wel, dan geldt dat nu wel met uh, Salzburg. Omdat de ploeg echt van zins is, ook in een uitwedstrijd... ...die toch, mag ik aannemen voor Oostenrijkse begrippen op papier... ...zeker lastig is bij Ajax. Dat Europees gezien nog altijd een grote naam heeft. En natuurlijk ook in de Champions League van zich heeft laten spreken. Van zich heeft laten horen. Van zich doen spreken. Dat je dan toch zo durft om, nou ja, zoveel mensen op de helft van de tegenstander te zetten. De boel op te jagen. En zo even ook met een ingooi... Probeert meteen aanvallers te bereiken. In plaats van altijd maar te kiezen voor de bal terug en balbezit. Het is kortom zeer gedurfd. En dat is leuk om te zien. Balbezit voor Ajax nu via Sigtersson. Die een duel uitvecht met een van zijn tegenstanders. Maar daarbij een overtreding heeft gemaakt. En zo mag halverwege de Oostenrijkse helft een vrij trap genomen worden. Die wordt dan genomen door André Ramalho, Een van de twee Brazilianen in het elftal. Een Senegalees, ook nog. Een Zwitser, een Hongaarse keeper. Een Spaanse aanvaller en nog een Sloveen. Zo is er ook wel weer veel internationaliteit aanwezig in dat elftal van de Dat Dus overtreding nu, gemaakt door Veldman, niet zo heel handig. En ook op een plek waarvan je zegt, nou doen we het dan daar niet 25 meter van het doel. Maar nee, is het slachtoffer. Hij krijgt het duwtje in de lende. En maar nee, gaat dan razendsnel liggen, middenvelder van uh, Red Bull Salzburg. Hij is overigens niet meer uh, daar bij die bal. Want daar staan er vier nu in topoverleg. Man die we van ver zullen herkennen is Kevin Kampel. Dat is een uh, Sloveen van 23, maar die heeft zodanig een opvallend kas, ka, kapsel... dat je die uh, nooit door de war zult uh, halen met uh, iemand anders. Vier man achter uh, die uh, vrije trap, hoewel twee voor de bal en twee erachter. Oftewel, we krijgen een ingestudeerde variant... die uiteindelijk dan richting de goal van Sinnesen getrapt zal gaan worden. Red Bull Salzburg met vier man bij de bal en de rest staat zo'n beetje in het strafstopgebied. En één man rond de middenlijn, de rest van Ajax dus in eigen strafstopgebied voor Sillers. Want Sillers heeft iedereen zo'n beetje teruggeroepen. Het duurt even voordat die vrije trap dan genomen mag worden. Klaassen maakt zich op om te gaan uitlopen, dat doen er meer. Het is inderdaad een variant om u tegen te zeggen, die eindigt bij Ramaljo, die centrale verdediger. Die bal ligt aan de linkerkant, een meter of drie, vier, weg bij de linkerpunt. Wordt uiteindelijk geschept het, op het gebied in. En komt terecht bij de tweede paal, zeg maar. Waar die Braziliaan opduikt. En als hij hem goed op zijn voeten krijgt, staat met 1-0 achter. Ja, en hoe Duarte zich daar weg laat zetten als een kleutertje. dat belooft ook niet heel veel goeds. Want die is de tegenstander werkelijk totaal kwijt. Er wordt even een klein blokje gezet. En hij loopt er heel handig van weg. Dit is een prachtig gestudeerde vrije schop. Salzboer ligt boven en is beter. In de eerste vijf minuten, en gevaarlijker dus ook. In het duel met Ajax, waar blind nu in de middencirkel de bal verspeelt. En daar komen de Oostenrijkers weer tik, tik, tik. En zo blijken ze niet alleen snel te zijn te kunnen voetballen, maar gevaarlijk te kunnen worden. Ook Sillesse opgejaagd in zijn eigen strafsobiet. Neemt de bal niet goed aan, verdedigt slecht uit, dan kan Mané schieten. Maar dan heeft hij zoveel tijd voor nodig dat het eigenlijk zo lang duurt dat Sillesse niet alleen terug is in zijn eigen doel. Maar bovendien de bal verspeeld is door de Oostenrijkers en dan Ajax zal gaan counteren. Dat gebeurt via Sigtasson, maar daar is Ramaljo alweer terug. En die kan de bal terugspelen naar zijn keeper. Eh, wordt er dan nog gefloten voor een overtreding? Nee. Ja, nee, toch? Ja, nee, niet. niet. Nee, nou, dan kunnen we gewoon verder. Nee, nou, hij wordt wel gefloten voor een overtreding. Ja, toch wel, je hebt gelijk. Um, geen voordeel voor Ajax. Dus even terug. Een paar etages, omdat er een overtreding wordt gemaakt op Bojan Kierkic. De dader is, uh, naar mijn idee, Ilstanker. Nou, die bal gaat terug naar achteren. Ajax heeft uh, de bal via Moisander op eigen helft. Wordt onmiddellijk weer ja, fel opgejaagd. En dan uh, schiet Moisander die bal aan. Tegen een van die uh, jagende aanvallers, Alan in dit geval, die de bal op de hand krijgt. En zo heeft de Ajax het geluk dat het nu dus weer een vrije trap mag gaan nemen. Uh, ja, nog even op dat gevoel van die Oostenrijkers. Als alles natuurlijk draait, als het een snorrend motortje is, dan krijg je daar natuurlijk ook een bak vertrouwen van waar je u tegen zegt. En waarom zou je buiten je eigen comfortzone gaan spelen als de tegenstander Ajax heet? Ze doen gewoon altijd hetzelfde. En dat doen ze goed tot nu toe. En dan hebben we het over Red Bull Salzburg. Want dat is al gevaarlijk geweest. Van Ajax nog niets vernomen. Nee, het is wel duidelijk als je het op die manier kan opbrengen. Een hele wedstrijd lang, geconcentreerd en je hebt er de energie voor. Je ziet het ook dat Ajax van Barcelona kan winnen door min of meer op die manier te doen. Dan heb je eigenlijk altijd wel een kans. Maar je moet het durven. Dat is eigenlijk vooral het voornaamste. Fischer, balbezit voor Ajax. Duarte, die dus nogal ongelukkig begint eigenlijk aan deze wedstrijd. Dan gaat de bal terug naar stander en naar Veldman. Maar die krijgt dus geen tijd. Die moet de tegenstander voorbij. Verspeelt de bal. Ja, je kan het risico niet nemen. Dan komt er meteen een steekbal naar Mane, Die dan door Van Rijn wordt teruggespeeld naar Sillessen. Veldman is toch één keer bijna geklopt. Nu is hij eigenlijk de bal kwijt. Dus die zal echt op zijn teller moeten gaan passen. En zorgvuldiger moeten spelen. Want anders brengt hij zijn elftal straks in grote problemen. De opening van Aartjes is nu goed. Naar de rechterkant of naar de linkerkant. Fischer. Combineert met Sikersson, die raakt de bal kwijt en de overname is daar alweer van Salzburg. Ja, razendsnel, snel, maar buitenspel. Combinatie over drie schijven als de bal veroverd wordt. En uiteindelijk gaat Mané dan de diepte in, maar is eigenlijk te vroeg vertrokken. En de vlag omhoog voor buitenspel. Zo zijn er steeds kleine dingetjes die ervoor zorgen dat de Oostenrijkers niet richting Sillissen kunnen. Is het een Hensbal, verkeerde aanname of in dit geval buitenspel. Maar de waarschuwingsschoten zijn gelost en straks wordt er niet langer met hagel geschoten, maar gewoon met scherp. En zit Ajax in de problemen. Ajax komt eigenlijk niet van eigen helft af. Nu wel. Met de Jong en met Duarte. de Linksachter dus. Twee, drie meter over de middenlijn. Zoekt de combinatie met de Jong. Die maakt de bal wel aardig vrij. Speelt hem door de benen van Ramaljo. Geeft hem aan Duarte. En diens schot wordt dan geblokt. Eerste moment van dreiging van Ajax na een minuut of acht. En nu moet Ajax op zijn tellen passen. Nee, niet. Want het uitverdediger van Red Bull Salzburg... Verdient nu niet de schoonheidsprijs. Ajax heeft de bal weer te pakken. Het eerste moment van dreiging zonder dat het tot een kans leid. Ja, Ajax zit zo geconfronteerd met de tegenstander. Die in balbezit gewoon keurig 4-2-4 speelt. Met twee spitsen en Mané en Kampel die vanaf de buitenkant wel heel diep staan. Zo speel je daar bijna achter in 1-1. Tenzij Blind heel ver terug loopt. En zij dus echt zorgvuldiger moeten zijn in je duels. Terwijl Mané nu de bal heeft. En die ziet hij uiteindelijk uitkomen. Naar tussenkomst van nog een van zijn medespelers bij Soriano Spanjaard. Dan kan Kampel bereikt worden aan de linkerkant van het veld. Dan moet er een bal voor het doel komen, want daar staat Alain de Braziliaan te wachten. Maar er is een sliding van Ajax ook en zo gaat die bal over de achterlijn. En kan de man met het opvallende kapsel, hij lijkt een beetje op hamziek met een geblondeerde Hanekam. Kampel een hoekschop gaan nemen of laat hij dat over aan even zijn ploeggenoten? Nee, dat gaat hij zelf doen. Nou, 8,5 minuut en het is eigenlijk nu al enerverend. Ja, het is, het is, het is prima om naar te kijken. Het, het zal vanuit Ajax perspectief wat minder zijn. Maar er komt wel een corner aan nu vanaf de linkerkant. Veoorzaakt overigens door Duarte die helemaal moest oversteken. Die bal wordt door Sietersson onschadelijk gemaakt. Maar het uitverdedigen van Sietersson. levert wel weer Oostenrijks balbezit op. Met nog veel mensen op de helft van Ajax. Sterker nog rond het strafsopgebied zelfs. Kan een steekbal komen. Maar dat wordt overgeslagen door Leidcap. Die schept de bal het schafschroepgebied in. Gaat er dan vervolgens zelf achteraan. Twee, drie ajax -Ide. Nog even aan de bal. Dan komt de bal voor de voeten van de centrale verdediger. Ramaljo die daar nog was vanwege die corner. En die schiet de bal over de goal van Sillissen. Het moment dat Veldman de bal heeft, of Moisander in dit geval... direct weer twee tegenstanders om hem heen. Fischer is slecht in de aanname. En de Oostenrijkers nemen hem weer over. Daar komen ze dus weer. Mané wordt gezocht, Sillissen, op de rand van zijn strafhoekgebied. Dat betekent dat hij wel zwaar als eerste bij de bal is. Want anders doe je dat als keeper meestal niet. Maar dat ook zijn tegenstander, Stadio Mané, de snelle Senegalese... wel zo dichtbij komt dat hij toch nog maar even... Ik denk dat hij, nu naar de herhalen kijkt, half weg glijdt nog. Ik wilde zeggen zijn been uitsteek, maar hij glijdt eigenlijk meer weg... dan dat hij het bewust nog doet bij het proberen met de bal te komen. Dat levert nog bijna een botsing op tussen keeper en aanvallen. Maar dat loopt voor beide goed af. Ajax heeft er wel even de bal aan overgehouden... maar ik had zoveel woorden nodig om dit te omschrijven dat ze die inmiddels alweer kwijt zijn. En die ligt alweer aan Oostenrijkse voeten. Vanaf de linkerkant dit keer. En dan wordt uh, Kampel weer gezocht. Dat is een Sloveen overigens. Aan de linkerkant Mané... Dat betekent dat Soriano en Alan zich weer in de 16e meter melden. Er komt de voorzet ook die door Moisander onschadelijk wordt gemaakt. Omdat Mané de bal eigenlijk al glijdend nog probeert voor te scheppen. De bal het uitverdedigen is in die zin zwak. Dat Kampel bijna weer kan overnemen. Ajax nu met een soort... Paniektrap al uitverdedigd en blijkbaar geen vertrouwen meer heeft om de bal rustig over de grond uit te verdedigen. En dan komen de problemen eigenlijk zo snel als hij ze kwijt was meteen weer terug. Ja, Ajax wordt eigenlijk natuurlijk nooit met dit soort tegenstand geconfronteerd. Zeker niet in de arena waar tegenstanders zich het liefst euh, nou op eigen helft opsluiten. En zeker niet zo vroeg en zo agressief druk zetten en zo'n lange tijd ook. Dus wat dat betreft is dit ook wel weer even wennen voor Ayers. Dat natuurlijk wel tegen Barcelona heeft gespeeld. Maar dat speelde hier op halve kracht. Nu is Duarte de bal weer krijg, kwijt. Is de nood aan de man. Maar er wordt uh, Moisdander uiteindelijk de reddende Engel. Bal terug naar Sillussen. Die dan maar weer opent naar Kierkic. Aan uh, de rechterkant van het veld. Aanname van uh, de rechtsbuiten. Ja, het verlengen op Siktersson is onvoldoende. Daar zit Red Bull Salzburg weer tussen. En Gulachi, die Hongaarse keeper, met een lange bal naar voren. En balbezit gewoon weer voor de koploper van de Oostenrijkse competitie. Ja, ze zijn gewoon veel beter. Zo eerlijk moet je zijn na elf minuten. En eh, na Dit min of meer mislukte overstapje van Alain is Salzburg de bal wel even kwijt. Je had blijkbaar het gevoel, halverwege de Ajax-helft, dat er iemand in zijn rug stond... Die stond er niet, zodat het overstapje nogal knullig overkomt en de bal over de zijlijn gaat. En Ajax een ingooi mag nemen. Even snel als ze hem mogen nemen, zijn ze hem weer kwijt ook. Zit meteen een Oostenrijks been tussen. Dit keer van een van de verdedigers. Opnieuw een ingooi. Gaat de bal terug naar Van Rijn. Terug naar de keeper zelfs. Ook hij wordt weer opgejaagd, want Soriano loopt gewoon door. Op de hoogte van de middenlijn valt de bal dan neer. Komt op de voeten van Ramaljo. Die levert hem in bij Klaassen. En dan kan Ajax misschien een keer komen. Bojan. Loopt, loopt, loopt, loopt. Zeg maar evenwijdig nu aan de middenlijn. En kan de bal inleveren bij Veldman of bij Moisander. Moisander nog op eigen helft. Ja, paas naar de linkerkant. Naar Duarte niet goed. Ver voor de linksback uit. Ook niet meer te belopen. En uh, ingooi nu voor Schwegler. Dat is de rechtsbek. Van Red Bull Salzburg. Zomaar in de voeten van Mané. Mané nog altijd. Mané richting het schasselgebied. legt de bal dan opzij. Kan er geschoten worden? Nee. Daar komt de penalty aan. Ja, daar komt de penalty aan. Omdat de overtreding gemaakt was door, werd door Veldman. Die nu ook geel krijgt van de Franse scheidsrechter. Maar nee, geeft de bal naar de linkerkant van het strafstopgebied. Nou is mij even ontgaan wie van de Oostenrijkers uiteindelijk dat strafstopgebied binnen dribbelt. Ik denk dat het Alan is, die uiteindelijk dus te maken krijgt met een glijende veldman. En die neemt in zijn glijpartij die spits mee van Red Bull Salzburg. En de scheidsrechter heeft dik en dik gelijk als hij hier de bal op de stip legt. Geen kaart voor veldman en dus een uitgelezen gelegenheid. Voor Red Bull Salzburg om al heel vroeg in de wedstrijd vanaf 11 meter op een 1-1 voorsprong te komen. Het is ongelooflijk dom verdedigd. Daar begint het mee. Want als je het op die manier doet weet je dat je onafgelijk het risico loopt in de problemen te komen. Veldman heeft de laatste tijd al wel vrij veel van die dommigheden achter zijn naam, en dit is er weer een. 13e minuut. 0-0 stand en aan uh, Soriano, Jonathan Soriano de Eer... om dan uh, het Oostenrijkse elftal op een voorsprong te schieten. Het publiek fluit in de hoop dat uh, dat de ellende nog kan verhinderen. Maar is dat zo? Daar komt de aanloop even ingehouden... en dan heel rustig in de linkerhoek geschoten. Sillessen is uh, van al die schijnbewegingen tureluurs en kiest de andere kant. En na 13 minuten staat FC Saansboer uit Oostenrijk volkomen terecht... Op een 1-0 voorsprong in de Amsterdam Arena. Omdat Ajax in het eerste kwartier werkelijk van het kastje naar de muur gevoetbald is. En pas nu, eigenlijk nu die bal in het netje ploft achter Siddes. valt mij op dat er zoveel Oostenrijkse supporters zijn meegekomen. Ik had ze nog niet gesignaleerd, ook nog niet gehoord. Maar dan kijk je automatisch even naar die hoek. En dan zie je dat er toch wel een paar honderd, misschien wel meer dan duizend... mee zijn gereisd vanuit Oostenrijk hier naar Amsterdam om hun ploeg aan te moedigen en met succes. Want de 1-0 voorsprong is daar en Bas schetste het al. Het is terecht, want Ajax is nog niet in de buurt geweest... van die Hongaarse keeper Gulacsi. Eigenlijk speelt het spel zich continu af op de helft van Ajax. En de lichtvoetige Red Bull Salzburg is gewoon heer en meester in de arena. Wat gaat het elftal van de boer, die natuurlijk nu ontevreden toekijkt... en probeert zijn elftal enigszins sturing te geven... Wat kan uh, dat elftal voor een uh, antwoord geven. Voorlopig moet de bal weer terug onder druk. Hey, nieuw? Uh, Mooi zander wordt onder druk gezet. Die bal moet terug weer naar Siddersen. Die uh, in de verkeerde hoek lag overigens bij die uh, penalty. Van uh, de doelpuntenmaker Jonathan Soriano. Die zijn vijfde doelpunt in de Europa League maakt van dit seizoen. Ajax moet een antwoord zien te vinden. Dat lukt niet zoals nu uh, Sigtorsson. Het komt er wel. Ik denk dat hij zijn hand gebruikt. Ja. Probeert te winnen van Ramaljo. De scheidsrechter had al gefloten omdat de Brazilianen een duw in de rug van Sigtorsson gaf. En zo krijgt Ajax een vrije schop. Dat is natuurlijk terecht. Kwartiertje onderweg. Ja, 0-1. Dat is een flinke domper voor het Nederlandse voetbal in het algemeen. En voor Ajax in het bijzonder natuurlijk door de strafschop. Zo even door Soriano Benut. En de vrije schop van Ajax die op de helft van de tegenstander wordt genomen. Wordt helemaal terug afgeleverd bij Van Rijn. Moet dan nog verder terug naar Veldman via Blind. Jazeker. Veldman, wat durft en kan hij dan nog? Het strafschopgebied uitlopen met de bal aan de voet. Mooi Sander opgejaagd. En terug naar de keeper. En daar eindigt dus een vrije schop die je mag nemen. 15 meter over de middenlijn. En dat geeft niet alleen de zwakte op dit moment aan van Ajax... maar ook de kracht van de tegenstander. Want uh, ik denk dat in Nederland niemand van tevoren had verwacht... dat Salzburg een elftal zou zijn dat zo voor de dag zou komen in de arena. Dat eigenlijk het leeuwendeel ook van de mensen hier in het stadion... daar toch wat van staat te kijken. Maar het is toch echt zo dat het knap is wat ze laten zien. Ja, het gekke is dat uh, uh, bij Studio Voetbal Ronald de Boer die lovende woorden sprak... over dit elftal. Frank de Boer deed dat nog eens dunnetjes over. En dan heb je toch altijd het idee van... Ja. Even de favoriete rol wat nuanceren die Ayers toch heeft in deze wedstrijd. Want ze wedstrijd. doen het namelijk ook als ze tegen de nummer 4 van Bulgarije moeten. Precies. Dus je hecht eigenlijk niet zo heel veel waarde aan die woorden. Meer eigenlijk nog aan die van Guardiola. De trainer van Bayern München. Maar ja, dan kijk je ook naar die opstelling en dan denk je... Ja, daar, zit, daar zitten ook wat haken en ogen aan. Maar uiteindelijk, als je deze woorden nu allemaal op een rijtje zet... en je ziet, dit elftal is er geen woord van gelogen. En tot nu toe is er maar één ploeg die teleurstelt in uh, de eerste fase van deze wedstrijd. En dat is toch echt het elftal van uh, Frank de Boer. Het kastje, de muur, nou ja, uh, geen kans. We kunnen het allemaal loslaten. Een actie nu van uh, Duarte. Ramaljo is degene die uiteindelijk al sta in de weg dient. De bal wordt wel weer ingeleverd nu bij Deli Blind. Zou Ajax nu langzamerhand eens een keer een fatsoenlijke aanval op de mat kunnen leggen? En wat grip kunnen krijgen op deze wedstrijd. Ja, ook geen uh, voorwaardige conclusies trekken na nog geen 20 minuten. Ajax heeft dan de eerste slag verloren. Staat op een 1-0 achterstand. Maar daarmee is nog niet de oorlog verloren. Kortom, er is nog ruim tijd voor herstel. Maar dat herstel zal echt moeten komen. En Ajax zal zich moeten zien te wapenen tegen deze. Sterke tegenstander. Bal bezit voor Sillissen. Die op de penalty stip staat met de bal aan de voet. Wacht tot er een van zijn tegenstanders komt. Dan opent met een verre trap. Richting de middenlijn. Duarte verliest het kopduel. bal komt voor de voeten van Mooisander. Die trapte met een boogje op de hoofd van Fischer. Die kop door. Sigelson wilde wel achteraan. Maar ziet eigenlijk dat hij afgetroefd wordt door Hinter Egger. Die de bal terug speelt naar zijn doelman. Hintrekker is een van de twee centrale verdedigers. En dan krijgt hij de bal keurig weer terug, omdat hij weg is gelopen bij Sietersson. Opent dan met de bal die op zijn te lang onderweg is. Daar zit Veldman goed tussen. Veldman, Bojan is mee. Veldman krijgt een duw. Lijkt een schouderduw. Schrijfzichter vindt toch dat er geen schouderduw is gegeven. En dat Veldman ondersteboven werd gelopen. En zo krijgt Ajax een vrije schop. Weer halfweg de helft van de tegenstander. En weer gaat die bal terug. Ja, omdat er ook vooruit helemaal niets denkbaar is. Uh, iedereen staat eigenlijk vastgedekt. Of uh, nou ja, noem het allemaal maar op. En ook vol onaanspeelbaar. En dus nu de bal wel naar voren, naar Fischer aan de linkerkant. Terug naar Duarte, meter of 3-4 over de middellijn. Duarte ook weer opgejaagd, dat geldt voor de volgende, Moisander ook. En uiteindelijk Veldman, die staat nu tussen twee mannen in. Kiest voor Moisander aan de linkerkant. En Moisander moet dan noodgedwongen maar lang spelen. Richting Siktorsson. komt dan niet zo gek uit dat het team met een brede borst kan aannemen. En kan verplaatsen naar Kierkic. Maar ja, Ajax schiet geen meter op zo. Want bij de middellijn alweer. Als Kierkic in de breedte speelt naar Blind. Die durft dan altijd wel naar voren. Maar ja, je kunt het wel durven. Het moet ook goed komen. En als uiteindelijk Ramaljo voor Siktorsson komt. En Siktorsson de overtreding maakt. Kan Ajax weer in de defensieve stelling. En kan Red Bull Salzburg naar voren gaan denken. Want het krijgt een vrije trap toegekend door die Franse arbiter. Die doelman, de Hongaarse doelman Gulacsi. Die nog lang bij Liverpool onder contact heeft gestaan. Maar daar eigenlijk nooit een wedstrijd in. Het eerste heeft gespeeld. Zijn glorietijden dus kent in het Oostenrijkse doel. Die gaat nu een doeltrap nemen. Ja, die keeper heeft een uh, omswerving door Engeland gemaakt. Waar de gemiddelde voetbalfan Jaloers op zou zijn. Die heeft namelijk gespeeld bij Tranmere en bij Hereford en bij Hull. Telkens uitgeleend. Dat zijn allemaal van die plaatsen waar je als fan van het Engelse voetbal bent. Oh, dat zou ik graag een keer ja, naartoe willen. Absoluut. En daar heeft hij allemaal gespeeld. Daar komen ze weer, de Oostenrijkers. Mooi Sander onderschept. Een aanval op de rand van zijn strafhoek En blijft dan wel in het uitverleden koel, zoals het hoort. Blind geeft de bal mee aan de Jong. Die wordt ondersteboven gelopen. Raakt daarbij geblesseerd. We hopen dat het allemaal niet te erg is. Er gaat geel komen voor de dader Christophe Lightgate. En dat is dan de tweede gele kaart in deze wedstrijd. nadat Veldman zo even op de bon is geslingerd. Bij de overtreding die de penalty veroorzaakte. Waardoor Salzburg dus op een 1-0 voorsprong kwam. Al na 13 minuten. En dat is de stand die ook nu na 19 minuten nog op het bord staat. Vrij schop voor Ajax. Daar staat Deli Blind achter. Veldman kiest de positie. Eh, hoe is het met de Jong? Nou, daar, die staat ook weer. Er was geen verzorging nodig vanaf de kant. Dus wat dat betreft Elfen, Oksel, Frisse en in elk geval lichamelijk fitte Ajaxide. Of ze mentaal fit zijn, dat uh, ja, waag je toch te betwijfelen. Na die mokerslag die de Oostenrijkers in de eerste minuten hebben uitgedeeld. Duarte, slechte bal op blind, inleveren weer. En nu het snelle schakelen via Mané, Die is al richting de helft van de Ajax onderweg. Steekt de bal. Uiteindelijk, tenminste dat is de bedoeling op Kampel. bal gaat over de achterlijnen. Wordt als laatste door een Ajax-siet. Namelijk door uh, Moisander geraakt. En dus een corner voor Red Bull Salzburg. In inmiddels minuut 20 van deze wedstrijd. Kampel neemt hem kort. Geeft hem aan Mané. Rechterkant dus. Mané die heeft daar uh, ja, twee, drie bewegingen in huis. En wil ze ook tegelijk doen. Dan ga je onderuit op een natte grasmat. Te, het is wat, uh, ja, wat, wat, wat glad geworden. Omdat het dak dicht is. Dan komt er wat dauw op het gras te staan. En dat maakt die glas, grasmat wat, uh, ja, wat nat. En daar heeft Mané nu inmiddels mee te maken gehad. Ik kan het overigens allemaal vertellen. Want die Oostenrijkers spelen keurig de bal rond. Zonder dat er een AFC tussen zit. Zijn er inmiddels wel weer terug. Helemaal bij Goulachi, die keeper. Die Mané heeft uh, wel twee keer eerder een klein, klein partijtje al gehad deze avond. En ik heb zelfs een keer het gevoel gehad dat hij er zich een beetje bij blesseren. Laten we eens kijken of dat echt zo is. Een van de snelste spelers op het veld vermoed ik trouwens. Op zijn slippers ook hè. Dat zou me nog niet eens verbazen. Ik denk dat hij uh, echt uh, op elk schroezel de snelste van het veld zou kunnen zijn. balbezit voor... Salzburg, Soriano de doel te maken. Ja, Daar is Mane uit de rug van zijn tegenstander weg. Doelman op speel 2-0. Het is een makkie waarmee Ajax wordt ontmanteld door Salzburg. Sadio Mane uit Senegal na 21 minuten maakt 0-2. De paas vanaf de zijkant is vlijmscherp. Hij loopt gewoon heel makkelijk weg uit de rug van zijn tegenstander. Dat is Duarte. Van wie we al een keer eerder hebben gezegd dat hij bepaalt niet als een... ...gelukkigste wedstrijd bezig is. maar dat kun je inmiddels van meer te zeggen. Is Moïse anders goed en scherp? Nee. Is Velmandaat? Nee. Sillenzen wordt omspeeld. Kan die er dan nu veel aan doen? Nou ja, eigenlijk ook niet echt. Maar het, uh, ja, het gemak waarmee het gaat... Het, ...het is simpel en uitgevoerd en uitgespeeld. We kijken er aan nog even of het spel is. Ik denk dat het randje is. Ik denk dat het randje is. Maar die paas van Kampel is op maat. Met precies de juiste curve erin. En, en ja, het, is, uh, het klopt allemaal deze aan. Kijk... De... Ja, en dan is het, ja, hij loopt zomaar weg bij Duarte. We hebben het nog over zijn blessure en over zijn snelheid. Nou, hij laat zien dat hij niet geblesseerd is, maar raast het snel. En uh, laat Duarte dus zijn hielen zien. Moeten er uiteindelijk zitten ze nog op spelen. Maar dat is nog het kleinste probleem dat hij op te lossen heeft op deze avond. En wat nu nog? Ja, zeg het. Nou, ik ben heel benieuwd. Want Ajax heeft toch nu inmiddels gezien dat het niet alleen op een 2-0 achterstand is gekomen. Maar dat het ook werkelijk totaal nog geen voet aan de grond heeft gekregen. Dat het helemaal niet in de wedstrijd zit. Dat het niet loopt. Dat het wordt opgejaagd en toch overklast. Maar is dit ontluisterend? Uh, ja, dat is het wel. Uh, terzij aan het einde van het seizoen blijkt dat uh, Salzburg de UEFA Cup finale gewonnen heeft. De Europa League finale. Ja. En dat blijkt dat het een geweldige ploeg is. En dat van deze jongens de vijf over een jaar bij Manchester United en bij Barcelona spelen. Elsborg, standaard Luik. Die hebben ze allemaal verslagen in, uh, en, in de voorronde. En Esborg uit uh, Denemarken. Dat zijn de tegenstanders die ze in de groepsfase hebben, uh, waar ze mee zijn geconfronteerd. Allemaal gewonnen, uit en, uh, en thuis. En ze hebben het toch af moeten leggen tegen Fener aan het begin van het seizoen. Maar goed, toen was dat nog niet zo'n geoliede machine. En op die manier zijn ze dus uh, niet in de Champions League uh, terechtgekomen. Die uh, eer was voorbehouden aan de kampioen Austria-Wien. Maar deze ploeg is dus heel erg gegroeid gedurende het seizoen. Nou ja, dat is heel goed te zien. En zij zullen ook fit zijn. Ze hebben een Duitse coach. Nou, we weten van Duitse coaches dat ze over het algemeen hè, de, de fysieke gesteldheid van de spelers wel uh, in de gaten houden. Huub Stevens. Hup Stevens heeft dat uh, ook gedaan, want op het zal de basis goed zijn. Deze man heeft, uh, is echt ook een, uh, een docent, want hij heeft uh, niet op heel hoog niveau gevoetbald en getraind. Bal op dak, bal af dag, hebben wij uh, al simpel op deze man losgelaten. Maar Preussen-Munster bijvoorbeeld heeft in de metaal gewerkt... en is langzaam maar zeker opgeklommen, alle informatie tot zich genomen. En heeft zijn contract bij Red Bull inmiddels met twee jaar verlengd tot, tot 2016. Dus men is zeer tevreden. Rolf Ranjik, die oude Schalke-coach onder meer... Uh, daar technisch directeur tevreden over, hè? maar ook uh, het grotere Red Bull-bolwerk. Nou, we gaan maar weer naar de wedstrijd. 2-0 is dus de stand voor uh, Red Bull Salzburg tegen Ajax in de Arena. Fischer even weg, maar zijn tegenstander... Ilstanker gooit de deur juist op tijd dicht. Zo kan Salzburg uitverdedigen. Manet, de maker van de 0-2 zo even, heeft de bal. Die schremt hij keurig af en geeft hem dan terug aan Ramaljo. Even terug naar de keeper, die dus uh, eigenlijk nog niets te doen gehad heeft. Golacci de Hongaar. Dat zou nu kunnen als Sigtusson tenminste... niet buitenspel zou hebben gelopen op een bal die door de keeper... wordt weggetrapt en het parkerende post weer terugkomt. Maar Sigtusson weet dat hij buitenspel staat en blijft er dus maar af. En zo kan Gulacci de keeper de bal even rustig aan de voeten voelen. Wachten tot Sigtusson enigszins in de buurt komt. En hem dan op de helft van Ajax laten neerploffen. Dan moet hij dan worden doorgekopt. Dat lukt via Alan. Dan moet hij voor de voeten komen van Jonathan Soriano. Dat lukt niet die bal. Stuit het door. Nou, Sillissen die heel slecht uittrapt. Zomaar in de voeten van Mané. Dan komt er meteen een paas. Dan loopt eigenlijk van Ajax en van Salzburg er eentje in de weg. En kan Ajax met een gelukkig verkregen balbezit toch nog bijna gaan counter. Ook, maar wordt Fischer niet bereikt. En wordt die bal door Salzburg via Ramaljo de tribune ingeschopt. En krijgt Aars een vrije schop. Of een uh, ingooi natuurlijk. Duarte terug naar uh, Moisander. Moisander kijkt naar Siddersen. Maar die zegt het moet in de breedte naar uh, Veldman. Dan kan die uh, van Rijn aanspelen. Nou, die wordt dan uh, uiteindelijk weer opgejaagd. En uh, ja, <laughs> de bal naar voren. Daar zit dan toch gewoon weer een Oostenrijks been tegenaan. Het was Ulmer die van ver kwam. Dus wat dat betreft van Rijn hem aankomen, kon hij iets bedenken. Maar kan niets anders bedenken dan hem maar weer tegen die Oostenrijker aan te spelen. Mag wel ingooien richting Siktorson. Ramaljo is degene die de bal wegkopt. Klaassen, oh ja, die doet ook mee. Die speelt de bal kort even naar van Rijn. En dan heeft Ajax wel even de bal en de gelegenheid om rond te spelen. Maar dat mag dan rond het eigen strafstopgebied. Meer staat de Red Bull eigenlijk niet toe. Mooi Sander, twee, drie meter voor zijn eigen strafstopgebied. De steekbal richting Klaassen. Die aanname is goed. De Jong behoudt het overzicht en vindt Van Rijn aan de rechterkant. Bojan loopt vrij. Ja, maar dan moeten paascijfers zijn. Dat is die paas niet. Die kan makkelijk worden onderschept door de verdedigers. Hinter Egger van Salzburg. Die is ook nog zo slim om de bal via de Spaanse aanvallen van Ajax over de zijlijn te trappen. Ingooi komt er dan voor Salzburg. Vanaf halverwege de eigen helft in de richting gegooid van de middenlijn. Daar zijn wel aanvallers te vinden. Die willen de bal ook wel doorkoppen. Maar daar slagen ze niet in. Ajax neemt over via Veldman. Veldman blind. Blind Veldman. Opnieuw wordt hij onder druk gezet, Veldman. Opent dan naar Klaassen. Klaassen van Rijn. Dat ziet er allemaal heel behoorlijk uit. Maar dan levert Van Rijn de bal weer zo in. Moet Klaassen dat herstellen? Dat lukt eigenlijk maar half. Neemt Kampel over. Komt de bal bij Mané. Is er een heel snel driehoekje. Komt de bal aan de zijkant terecht. Blijft hij net wel, blijft hij net niet binnen. Net wel blijkbaar. Dan gaat de aanval van Salzboer gewoon door met Ulmer. Een van de middenvelders aan de bal. Maar daar blijkt dan toch uiteindelijk de controle niet te zijn. Bal over de zijlijn. Ingooien voor Ajax. Na 26 minuten staat er dus op het scorebord 0- 2 in de Amsterdam Arena. Strafschop Jonathan Soriano 0-1 na de overtreding van Veldman. En acht minuten later Mane 0-2. Waarbij in beide gevallen wel moet worden gezegd dat de verdediging van Ajax zich niet bepaald Van zijn allerbeste kant liet zien. Nee en als u nu denkt en als u net inschakelt. Ja dan zal de Jong, Kirkic of Klaassen misschien wel een paar keer al voor Oostenrijkse doel zijn verschenen. Maar jammerlijk hebben gemist. Dan moeten wij u ook teleurstellen. Er is namelijk nog helemaal niemand verschenen voor uh, die uh, Hongaarse doelman van uh, Red Bull Salzburg. Dat uh, strafstopgebied van de Oostenrijkers is nog niet betreden door iemand in het uh, rood-wit. Ik krijg sterk de indruk dat dat voorlopig ook nog niet gaat gebeuren. Of het moet nu. De Jong die uh, speelt uh, knap zijn man uit. Ramaljo. En gaat nu op avontuur aan de linkerkant. Kan uh, een eind komen. Maar eigenlijk tot uh, een meter of tien voor het eigen strafstopgebied. Wordt dan verdedigd door Schwekler. Gaat vervolgens weer achter Schwekler aan met de bal. En maakt een frustratie Anders kan ik er niet van maken. Je ziet... Ja, hij krijgt er ook geel voor. En dat is terecht, want er zit. Hij valt hem van achteraan. De bal wordt op hem veroverd. Dat gebeurt op een, nou, laten we zeggen, vrij mannelijke manier. Ik heb niet het idee dat daar een overtreding bij wordt gemaakt. De Jong is boos, gaat in de achtervolging en trapt gewoon zijn tegenstander achter op de enkels. Gele kaart en uh, terecht. Frustratie, niet alleen bij De Jong, maar ook bij zijn ploeggenhouder. Scheidsletter die er bovenop stond, keek ook uh, boos. En gaf meteen aan aan De Jong. Op deze grappenmakerij zit ik niet te wachten. Je komt eraf met geel, maar uh, maak het niet gek, hè? Uh, nou ja, oké, okay, 27,5 minuten gespeeld. Ajax heeft niet veel te vertellen in de eigen Amsterdam Arena. Een deel van het publiek dat hier eigenlijk altijd voor sfeer zorgt en lawaai maakt... doet dat nu uh, manmoedig ook. En gelijk hebben ze, maar voorlopig zijn ze de enige. Want de rest van het stadion valt wat stil. Terwijl de volgende kans komt en dan gaat hij erin ook, denk ik. Nee, zullen ze redden in tweeën. Eerst op een schot van afstand en de rebound die voor de voeten van Allan valt... Die willen wij uit een weliswaar moeilijke hoek vanaf de linkerkant nog over de keeper heen tillen. Maar dan blijkt zullen ze net op tijd zijn opgestaan om ook die bal te keren en te vangen zelfs. En zo voorkomt hij dat het allemaal binnen een half uur voor Ajax nog veel erger wordt. Maar dat het allemaal nog veel erger zou kunnen worden, daar twijfel je eerlijk gezegd niet eens meer aan. Sterker nog, de 0-3 is dichterbij dan de e 2 Ja, mocht Ajax echt iets willen, dan zal het dadelijk toch achterin risico's gaan nemen. He? Wil je iets creëren hier in eigen huis? Want zoals het nu gaat, gaat het niet. En dan uh, zet je de deur alleen maar open voor dit soort uh, zeer scherpe en raadsnelle aanvallers en zal de schade aan het einde van de rit niet te overzien zijn. Nee, maar eens kijken of Ajax zich kan herstellen, maar nee met een prachtige actie twee keer bal raken achter het standbeen langs en vervolgens de overtreding van Deli Blind die dus ook frustratie heeft, maar nee nu een, uh, een blessure, maar een uh, mooie beweging van uh, die uh, doelpuntenmaker inmiddels al in de arena. En dan uiteindelijk verstrikt in de benen van Deli Blind. Vrijtrap dus voor Red Bull Salzburg. Op de plek waar een minuut of 29 geleden de aftrap genomen is. Terwijl wij hier in de herhaling nog eens zien hoe snel Sidders eigenlijk op zijn plek is. En daar wel een pluim voor verdient. Ja zeker. Goede keeper heeft zich uitstekend ontwikkeld. Balbezit voor Ajax. Fischer op de eigen helft. Blind. Druk op de eigen helft. Mooi Sander aangespeeld. Terug. Ook heel druk bal snel weg. Klaassen ook geen tijd. Halverwege zijn eigen helft. Dan de ruimte gevonden aan de rechterkant. Daar moet veel ruimte zijn. Er moeten meters te winnen zijn. Van Rijn gaat nu de middenlijn over. Bojan na speelbaar op de vleugel, maar hij kiest voor de andere kant. Dat is helemaal niet zo gekke bal. Dat is een prima bal zelfs naar Fischer. Het strafgebied legt hem terug op De Jong. De Jong wil hem verlengen. Het strafgebied. naar Siktersol, maar dat mislukt net. En zo kan Salzburg uitverdedigen. Dit is eigenlijk voor het eerst na een half uur dat een Ajax aanval er goed uitziet. En dat je denkt, oh ja... Dat heeft het publiek ook gezien. Dat is niet zo heel raar natuurlijk, want daar zitten ze hiervoor. En die denken, dat is dan het tijd om weer wat meer lawaai te gaan maken na precies 30 minuten. Ja, mooie crossbal van, uh, van Van Rijn. Die niet voor de makkelijke oplossing kiest, maar voor een ingewikkelder. Waarmee hij eigenlijk wel het, heel, het spel gelijk wil kantelen. En denkt, nou ja, daar ligt dan de ruimte. Dat deed hij eigenlijk wel goed. Nou ja, de, de voortzetting was wat minder goed. Maar goed, uh, de eerste voorbode van herstel wellicht. Van Ayers. Eerste voortekenen van herstel. Niet als Ziektesom uh, nu de bal weer verliest. En Mané hem ontvangt. En men aan de Oosterhaagse kant razendsnel probeert. te combineren door de Ayers-defensie heen. Dat wordt uiteindelijk niet toegestaan door onder meer Veldman en Moizander. En uh, als uh, Duarte dan aan de linkerkant er vandoor wil. komt hij uh, de rechtsback, Schweekler tegen. En die schiet die bal in één keer vanaf de middenlijn in de handen van Sillis. Ayers heeft de bal weer te pakken. Met Blind en Duarte aan de linkerkant, maar nog wel op eigen helft. Duarte wil de bal verlengen naar Fischer, dat lukt niet. Er zit een tegenstander tussen, dan krijgt hij een herkansing. Dan lukt het weer niet, dan gaat de bal over de zijde En dan blijkt hij het laatst te zijn geraakt door voordoende Christian Schwegler. Een Zwitser, die in het begin van de wedstrijd al een keer bijna iemand vrij voor het doel zette met een verre ingooi. Daar staat hij ook onbekend, deze Schwegler. De broer overigens mocht u als voetballiefhebber met name van het Duitse voetbal denken... Goh, ken ik je naam? Piermin Schwegler, speler van... Eintracht Frankvoort is inderdaad de broer van deze schwekler. Goed, weet u dat ook weer. Balbezit voor Moistander. Open naar de rechterkant van het veld. Er komt langzaam maar zeker na een half uur bij een 2-0 achterstand voor Ajax. Wat meer balbezit van de Amsterdammers. Bojan man voorbij. Komt er een centrale verdediger uitstappen. Die is hij ook voorbij. Moet hij een voorzet geven. Bal komt wel voor, maar veel te laag. Kan op geen hoogte meer meegeven. Ramaljo verdedigt uit. Maar uh, zo komt Ajax in ieder geval wel eens wat vaker in de buurt van dat doel van Salzburg. Ik moet even iets herstellen. Ik heb voorafgaand aan de aftrap gezegd dat Monic geen prijs heeft gewonnen met dit Red Bull Salzburg. Dat is niet waar. Hij heeft het dubbel gewonnen in Oostenrijk. Dat is bij deze hersteld. Ik hoop niet dat ik de familie veel leed berokkend heb op deze manier. Veel plezier nog gewend. En bij deze dus hersteld. Een van de succestrainers dus ook van, met een Nederlands paspoort van Red Bull Salzburg. Ricardo Monic. Jij dat? Ja, ik twijfel Ik denk dat ik nou niet iets gaan verbeteren waarvan ik niet zeker ben dat het klopt. Het is bij deze hersteld uitgegund. Uh, excuses, Mea Koepa. Zo is dat. Balbezit voor Ajax via de Jong. Die uh, in de middencirkel de bal ontvangt. En eigenlijk boos is op degene die de paas verstuurt. Veldman, omdat hij in de dekking staat en geen kant op kan. Een moeilijk terugkaas is het enige wat kan. Veldman gaat nu zelfs treuzelen, want weet het niet meer. Dan gespeeld. Blind open met een diepe bal. Makkelijk te onderscheppen door de linksback van Salzburg. Tenminste, dat zou je zeggen, Ulme. Maar die kopt hem bij Bojan in de voeten. Dan heeft Bojan veel bewegingen nodig om er langs te komen. Dan raakt hij verstrikt in zijn eigen circus. En gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. En dan blijkt hij hem zelf ook nog het laatste te hebben geraakt. En komt er gewoon een Oostenrijkse ingooi. Maar heeft Ajax wel, dat heb ik eerder gezegd, niet alleen wat meer van de bal. Kan het nu de tegenstander die moet ingooien op 10 meter bij de cornervlag vandaan ook een beetje opsluiten. In de hoop dat dat dan enigszins de hartslag van Salzburg wat verhoogt. Er komt in ieder geval een wat paniekerig over de hoge trap naar voren. En die halverwege de helft van Salzburg blijft hangen. En dan zomaar door Bojan de verkeerde kant op wordt gekomen bij Mane in de voeten. Zo komen de problemen natuurlijk vanzelf als je zelfs op dat soort makkelijke momenten de ballen weer kwijtraakt. Ja, maar er toont wel wat tekenen van, uh, van herstel. En misschien is juist dat verdedigende gedeelte daar uh, wel de Achilleshiel van, uh, van Red Bull Salzburg. En zal je daar wellicht wat meer druk op moeten zetten. Maar voorlopig is Ajax daar helemaal niet aan toegekomen. Balbezit voor uh, Van Rijn. Bal gaat weer terug naar de laatste linie. Daar is Veldman, daar is Moijsander. En daar uh, lopen ook die uh, vier aanvallende spelers van Red Bull Salzburg... ...inmiddels alweer richting het schafzomgebied van Ajax... ...om daar te zorgen dat Sillissen en bijvoorbeeld nu Veldman... ...dadelijk de lange bal moeten hanteren. In de richting bijvoorbeeld Van Fischer of nu Klaassen die komt uitzakken. Nee, het kan wel via Blind, die zich daar positioneel goed heeft opgesteld. En de bal geeft aan Van Rijn, nog altijd op eigen helft. Van Rijn kijkt, maar ziet voorwaarts niets, dan maar weer naar achteren. Ja, Frank de Boer noemt dat wel eens geduldig rondspelen. Maar ja, dat is vaak niet meer zo goed uh, en wenselijk bij een 2-0 achterstand opening van Moisander. Ook weer zwak. Zomaar bij Ulmer in geleverd. Paas bereikt het medespeler niet. Dan moet Veldman als een haast naar die bal toe eigenlijk zijn verdediging verlaten om op het middenveld een bal aan te nemen op de borst. Dat doet hij dan wel verstandig genoeg om die bal, die op een gegeven moment over de zijlijn dreigt te rollen, nog wel via zijn tegenstanders eroverheen te frommelen. En zo krijgt Ajax in ieder geval wat langer weer balbezit. En krijgt hij ook nu weer terug de bal via Moisander. Aan de rechterkant van Rijn. Het, de fase waarin de tegenstander Salzburg Ajax echt tot op de eigen 16 meter aan het opjagen was, is even weg. Men kiest daar ook eieren voor zijn geld. En denkt: Nou, het is 2-0. We kunnen wel even wat afwachten. Terwijl nu Sillesen wat ver voor zijn doel staat. Oh, wat een goal! Wat een doelpunt! Oh, wat een goal! Sillensen staat iets te ver voor zijn doel. En bijna vanaf de middenlijn. De er eentje van Salzburg. Nou, ik schiet maar, want de keeper staat wat ver voor zijn doel. En die schiet hem erin. Die schiet bijna vanaf de middenlijn. Een bal in de doel over Sillesen heen. Wat een krankzinnig doelpunt. Je zou bijna zeggen: ook dat nog. Na 35 minuten wordt het daarmee 0-3. Maar dat is eigenlijk maar. Ja, een soort bijzin in deze formidabele goal. Want je moet het zien. Ja, daar begint het mee. Maar je moet het dan ook nog maar kunnen. Het is echt onbeschrijfelijk. Soriano, de man van de 1-0. E ja, die was niet zo moeilijk. Want die deed het vanaf 11 meter bij de eerste poging. Maar nu vanaf de middenlijn. En hij doet het echt bewust hoor. Sillenzen loopt nog terug. Duikt nog. Steekt nog een hand uit. Maar is gewoon te laat. En die bal ploft precies tussen lat en hand binnen. En zo is het 0-3. Bij Ajax tegen FC Salzburg. Maar als pleister op de wonden mocht dat nog een pleister op de wonden zijn. Dit is een goal waarvan je zegt, die zien we nooit meer. En die gaat de hele wereld rond. Ja, daar koop je alleen helemaal niets voor. Tijdelijk. Want het is uh, 3-0. Je krijgt gewoon een, uh, een pak op de broek van uh, de Oostenrijkers. En je hebt helemaal niets in uh, de melk te brokkelen. Nou ja, zo zijn er nog uh, een heleboel clichés los te laten op een wedstrijd... die 35 minuten onderweg is. Die uh, eigenlijk eenzijdig is. Waarin we alleen maar leuke, aardige en interessante dingen hebben gezien van de Oostenrijkse tegenstander. Waar net zoiets van, nou ja, misschien wel tekenen van herstel zichtbaar waren. Maar een kinderhand is gauw gevuld. Ajax actief op de helft van Red Bull Salzburg is bijvoorbeeld zo'n voorteken waarvan je zou kunnen zeggen. Nou prettig, want daar zijn ze nog niet geweest. Maar die keeper, in het licht blauw gehuld, is nog altijd uh, hagel, uh, nee je zou bijna zeggen uh, hagelwit. Maar hij is brandschoon, er is niks gebeurd. Hij is nog niet uh, getest, heeft eigenlijk nog niets hoeven doen. Ajax heeft het alleen maar lastig in deze wedstrijd en staat dus met 3-0 achter. Ja, je vraagt je echt af of deze mokerslag het jonge elftal van de Frank de Boer ooit te bovenuit komt. Ik hoorde mezelf een kwartier geleden zeggen... Ajax heeft de eerste slag verloren, daarmee nog niet de oorlog. Inmiddels heeft Ajax de tweede slag verloren en de derde ook. En dan ben je toch behoorlijk op weg om de oorlog te verliezen. Niet alleen deze avond, maar ook voor wat betreft de return volgende week... In ja, Oostenrijk. Er zijn generaals eerder gesneuveld hoor. Zo is het. 36 minuten, 0-3. Er is ook niks aan gestolen. Hè? Want ik heb aan de linkerkant van mijn blaadje waar ik de kansen van Ajax bijhoud. werkelijk nog niets opgeschreven. Maar dan ook echt nog niets. En aan de andere kant heb ik opgeschreven Ramaljo. na 5 minuten uit die vrije schop. die ja. eigenlijk al vrij voor de keeper staat. 13 minuten strafschop 0-1. 21ste minuut Mane 0-2. Met tussen haakjes daarachter makkelijk. Want dat had dus vooral betrekking op hoe er bij Ajax verdedigd werd. 27 minuten minuut redt twee keer. De laatste op Alan. Dat was goed van de keeper. 35 minuten, Soriano vanaf de middenlijn 0-3. Soriano, zie ik nu even te kijken, is afkomstig, dat is wel grappig, een Spanjaard, maar het is een Catalaan. Die opgeleid is door Barcelona. Ja. Het grappige is, als je nu kijkt, heeft hij nooit het eerste elftal gehaald. Hij is uh, uh, al jong eigenlijk uh, vertrokken en uh, in Oostenrijk terechtgekomen. Als je dat nou toch afzet tegen de kwaliteiten van Bojan Kierkic, die we het hele seizoen al hebben gezien, en ziet deze jonge voetballer, dan ja, is dat toch gek. Is er, hij is ook een aanvallende speler. Uh, heeft, er ook, uh, heeft wel de kans gehad in het eerste helft van Barcelona. Of zeg ik nu iets heel geks. Ik vind dit, een, uh, ik vind dit een, uh, een balvaste, weergaloze spits. Waar toch heel veel potentie in zit. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik vind het alleen ook gevaarlijk om na 37 minuten van deze jongen conclusies conclusie nou, te trekken. Ik heb, ik heb dingen al op, toevallig op YouTube van hem opgezocht uh, voorafgaand aan deze wedstrijd. En als je dan ziet wat hij in de competitie... Oké, okay, daar is de weerstand wat minder. Maar wat hij allemaal voor elkaar krijgt. En wat voor mooie goals hij maakt. En hoe belangrijk hij is voor het elftal. Dan denk ik, dit is gewoon een hele complete voetballer. Zonder meer. En helaas voor hem al 28. Ja, zonder meer goede speler. Die uh, uiteindelijk trouwens, als ik me niet vergis, uit de jeugd zelfs een Espanjol komt. Uh, maar inderdaad uit de contrij van Barcelona. Catalunya. dat is een uh, prettige speler. Daar zullen ze in het in ieder geval vanavond wel over eens zijn. Want hij heeft er twee op het bord. Waarvan één is vanaf de middenlijn. Zillens is al niet goed slapen vanavond. Want dat is voor keepers nooit plezierig. Daar komt de trein uit Oostenrijk weer. Een combinatie mislukt aan de rechterkant. Waarbij zelfs verdediger André Ramalio, Braziliaan, zich even voor wilde inzetten. Maar de combinatie met Kevin Kampel uit Slovenië mislukte. Zo kan Ajax overnemen. Blind. Duarte, blind. En dan terug. Waar de druk op de centrale verdedigers nu wel behoorlijk verminderd is. Veldman en die mogen wat rustiger doen. Omdat men in het Oostenrijkse kamp toch vermoedelijk wel het idee heeft dat er buiten binnen is. Waar ze dan normaal gesproken goed in zouden moeten zijn. Namelijk het spel verdelen en opbouwen. Klaassen wil graag de bal. Zo even zei hij al. Uh, oh ja, die doet ook mee. Dat heb ik bij wijze van spreken nu weer op mijn tong liggen. Want we hebben hem eigenlijk nog niet gezien. Zoals dat geldt voor de meeste mensen. Die op het middenveld bij Ajax staan. En dan de impulsen moeten zorgen voor de impulsen moeten zorgen naar voren toe. Want ze komen gewoon niet aan de bal. Kampel, de Sloveen, verdedigt mee. De bal gaat terug naar Ramaljo. Die komt met een wat wilde trap naar voren. Die dan op het hoofd komt van Moizander zander ziet die bal weer razendsnel terugkomen. Nu van een van de controleurs op het middenveld. Lightcap die die bal weer in de richting kopt van zander, Maar uiteindelijk wijkt die bal af en gaat hij over de zijlijn. Ajax mag dus ingooien via Lering Duarte. Eigenlijk middenvelder. Je had hem eigenlijk verwacht als stand-in van Serrero. Maar hij speelde zelfs linksachter. En daar waar uh, Sillissen vannacht zeker niet snel uh, de slaap zal kunnen vatten. Zal dat bij Duarte toch ook zo zijn. Want ook hij kijkt terug op tot nu toe. 39 minuten. Ongelukkig voetbal. Balbezit voor Veldman. 2, 3 meter voor zijn eigen strafstopgebied. Geeft hem in de breedte aan. Mooi zander. Mooi zander naar Blind. Die maar eens aan het zwerven is geslagen. Nu uitkomt op de linksbackpositie. Is dat een bewuste keuze? Nee. Want nu zakt Duarte daar weer heen. En zoekt Blind de positie weer op op het middenveld. Om aanspeelbaar te zijn. Samen met Klaassen voor Veldman. Nou Klaassen heeft die bal. Maar levert hem weer razendsnel in. En Klaassen uh, in, uh, in zit echt in een wak uh, deze avond. Als hij al eens aan de bal is, is hij hem razendsnel kwijt. Dit is niet de Klaassen die toch uh, wekenlang uh, toonaangevend was voor Ajax. En ook belangrijk, zo weer eens een knal uh, van afstand. Weer van die uh, spits, denk ik. Die uh, Alan, ja, die is het. Die het maar eens probeert van een meter of twintig, maar in de handen van Siddens. Ja, die in ieder geval op de goede plek ligt nu. En uh, dat schot vrij makkelijk wel kan keren. Vijf minuten nog te gaan naar de eerste helft. 0-3. Het zijn eh, harde, duidelijke, maar rechtvaardige cijfers in de Amsterdam Arena. Waar Ajax tot nu toe een kleine helft is overklast door de koploper uit Oostenrijk. Die werkelijk op alle fronten beter is dan Ajax. En dan zit het ook niet tegen. Want als je vanaf de middenlijn er een bal in schiet, dat doe je ook niet elke week. Bij Ajax is het laatste restje moed wel uit het elftal geslagen, zo lijkt het. Daar is de moed, zoals het spreekwoord wil, in de schoenen gezonken. Want daar gaat nu werkelijk alles mis. Daar komt zelfs een simpele paas over 20, 25 meter niet meer aan. Waar eigenlijk geen tegenstander in de buurt staat. Raakt die bal nog zo uit het lood dat het weer een ingooi voor Salzburg oplevert. En dan is het voor Ajax maar te hopen dat je met een gelukje nog eens een goal maakt. En dat dan de moed weer wat terugkomt. En het geloof weer wat terugkomt. En dat er nog eens een tegenstander gaat twijfelen. Want anders zie ik geen enkele manier waarop Ajax in deze wedstrijd nog iets van de avond zou kunnen maken. Terwijl Hinteregger, centrale verdediger, een gele kaart krijgt na een wat onstuimige overtreding op Veldman. De hoogte van de middenlijn. Ja, het duurde wel lang voordat de kaart uiteindelijk getrokken was. Eerst nog wat vermanende woorden. En uh, vervolgens uh, dus die, uh, die kaart terwijl Alan de spits wat aan zijn rug voelt. Want die kreeg uh, voordat dit gebeurde eerst een tikje van uh, Veldman. In zijn lende eigenlijk. zit voor uh, Ajax. die vrijtrap, ging weer terug. Duarte opgejaagd. Vindt nu wel blind. Twee, drie meter over de middenlijn in de as van het veld. Wordt ook weer opgejaagd. Moet dan weer terug naar Veldman. Ja, het wordt opjagen zal het meest gebruikt zijn vanavond. Maar dat is ook wat de Oostenrijkers continu doen. Dit is wel een aardige actie. Van Kierkiet aan de rechterkant waarmee hij één man afschudt. Maar vervolgens inhoudt waardoor hij er weer twee tegenkomt. Nu wordt hij in de as van het veld gevonden. Slalomt hij daar langs wat poortjes heen. En geeft de bal aan Fischer. Nou, Fischer. Linkerkant schaps op gebied. Fischer richting de achterlijn. Fischer. Eerste paal. Daar ligt die Hongaarse doelman. En Romaglio werkt de bal dan wat verder weg. We spelen 42 minuten en 7 seconden. 7 en het eerste werk voor Peter Gulacsi, die Hongaarse doelman van uh, Red Bull Salzburg. Hij moet nu reddend optreden op een poging vanaf links in de korte hoek van Victor Fischer. Kans 1 voor Ajax. Ja, die heeft hier wel eens drukkere avonden van dichtbij gezien. Volgens mij zat hij namelijk bij de Hongaarse selectie. Maar ik twijfel of hij toen net geblesseerd was geraakt of niet. In die wedstrijd van een paar maanden geleden. Die hier met 8-1 de oranje werd Nee, gevonden. dat was die rode keeper. Van, nee, die, hij stond er niet in. Die in Engeland speelde. Nou, hij was er hij wel bij. Volgens mij ja. was hij ja, toen bij de selectie. Maar het staat ook bij dat hij Basier was geraakt. Hoe dan ook. Want die jongen hij die in Engeland speelt met dat rode haar. Maar ik ben even zijn naam bij. Jannet Herrouwelaar. Boek Dan of ja, Zoek maar zo op. Balbezit voor uh, Ajax van korte duur. Balbezit kwijt. geraakt op de middenlijn. En dan uh, de overname van Kampon. Die weliswaar om zijn as draait. En dat nog een keer moet doen. Omdat hij door Ajax onder druk wordt gezet. Maar wel aan de bal blijft. Maar geen meter opschiet. Diepe bal naar voren. Wordt door Ajax onderschept. Ramaljo terug naar de keeper. Daar is hij dus. Golazzi En dan eh, trapte Golazzi de bal op het hoofd van Klaassen. Die hem op zijn beurt. Eigenlijk zonder dat dat al te moeilijk leek. weer inlevert. Bij de tegenstander. Mané. Daar gaat hij weer lopen. Mané. Snel. De Senegalees. En aan de bal. De maker van de tweede goal. Houdt halt op de punt van het strafschopgebied. Bijna arrogant. Met de bal onder de voet. Alsof hij zijn tegenstander wil uitdagen. En dan gaat de bal weer rustig terug en moet Ajax terug. En kan de bal rustig worden rondgespeeld door de Oostenrijkers in de laatste 90 seconden van deze eerste helft. Waarin ik dan nog maar eens voor de late inschakelaars de, mag ik toch zeggen, ontluisterende tussenstand gaan melden. 0-3. Nou Oostenrijkers horen de fluitketel fluiten, denk ik. De T die opstaat in de kleefkamer, want we spelen tot aan de rust. Dat is nog maar 1 minuut en 10 seconden. De bal wat rond, totdat dan die Hongaarse doelman die bal heeft hem speelt en Ajax hem kan veroveren. Dan loopt Kampel. Wie is dat? Kiek iets op de hielen. Mag hij eens nog een vrije trap nemen vanaf eigen helft? Maar doet Blind dat onzorgvuldig? Niet tot bij Duarte. En gaan we nu via Red Bull Salzburg counteren? Gaat nu zelfs de rechtsachter, Schweegler zich inschakelen? Nou, die wordt er afgetroefd. Maar dan krijgt Red Bull Salzburg de bal gewoon weer terug. Wordt er toch een overtreding gemaakt, dacht ik, door de Jong? Maar nou, dat nou, scheidt zich er niet. En dus gaat de bal over de achterlijn. En komt er nog een doeltrap aan voor Jasper Sillessen. Als we in de laatste officiële minuut zitten en zal Frank de Boer straks toch ruim de tijd moeten nemen... om nog een strijdplan over te dragen in 12 minuten aan zijn elftal voor helft 2. En ze waar is ze nou zo boos over? ze wil een doeltrap nemen, maar kijkt even naar die meneer naast zijn goal. Hij ziet, gewoon, hij ziet gewoon niet waar die bal naartoe moet. Nee, dan moet het lang en dat is wat je eigenlijk als opbouwende ploeg niet wilt. Daar houden de Nederlandse ploegen sowieso niet van. Uh, maar het moet dus nu wel weer lang. bij de bal onderroepelijk kwijt. Want uh, er staan toch ook wel twee aardige koppers daar ja. Met Hinder, Egger en Ramaljo. Dan komt de bal weer richting de middenlijn. Daar wordt een duel uitgevochten. Waarbij uh, Mané, de Senegalese, een overtreding heeft gemaakt. En blind inmiddels de vrij schop heeft genomen. Mooi sander naar voren. Officiële speeltijd zit erop. Er komt wat extra tijd bij. Of komt er geen extra tijd bij? Jouw. Nee, er komt geen extra tijd bij. Ontluisterend, dat is het uh, woord dat past bij deze eerste helft. Waarbij het uh, publiek Ajax nogmaals trakteert op een fluitconcert. In de wetenschap dat het 0-3 staat. En dat er aan die tussenstand eigenlijk ook niet zoveel uh, gestolen is. Zo niet niets. Want Salzburg heeft Ajax een helft lang overklast. Nou, beter verging het AZ in Tsjechië bij Slovan Liberec. Het WONDA met 1-0. Rusland was 0-0. Het doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door Nick Viergever. En die Houtkamp praat met de doelpuntenmaker. Dat is. Uh, een van de eerste keren dat je echt matchwinner bent. Ja, ik denk het wel eigenlijk, ja. Ik denk het wel eigenlijk. En uh, ja, als je de Europese uh, uiter wel kan doen, dan is het een 1-0 uh, uit een hele belangrijke overwinning. Was dit de bedoeling, deze wedstrijd? Nou ja, we, we wisten dat we een compact zouden spelen en een beetje op de counter zouden loeren. En er was één ding, niet in het mes lopen. Dat, uh, niet, uh, dat je niet in de counter loopt. En uh, dat hebben we denk ik goed gedaan. We hebben geduldig gespeeld. En uh, ja, we kwamen zelf niet echt tot grote kansen zelf ook. Maar het belangrijkste was dat we gewoon de 0 huurden ook. En, uh, Hopen op het open, open, open kansje en uh, je ziet het, in de laatste minuut prik je hem nog binnen en dan uh, is dit er gewoon een heel uh, goed resultaat. Het was geen goede wedstrijd? Nee, het was geen goede wedstrijd van onze kant. We hadden al uh, meer balbezit en als we er meer uitwaarden hadden, halen, hadden we de uh, balcirculatie hoger moeten brengen. En, uh, ja, dat is... Met het veld was het ook lastig, het bal stuitte deels snel op en uh, misschien toch iets te voorzichtig gespeeld, maar uh, uiteindelijk hebben uh, heb we het geloond. Ja, je wint bij 1-0, uh, dat is het allerbelangrijkste. Uh, het mag eigenlijk geen probleem meer zijn nu. Uh, nee, ja, dit is uh, de eerste helft eigenlijk en uh, als je dan 1-0 voor staat, uh, dan is dat gewoon een uitstekend resultaat. En uh, ja, met onze kwaliteit tegen hun nu gezet, uh, hun zullen nu iets meer moeten komen en het zou uh, voor ons eigenlijk verdediger moeten zijn. En uh, als we thuis op een, op een goede mat uh, de balcirculatie hoger brengen en het goed er doorheen kunnen spelen, dan, uh, dan moeten we het afmaken. En, uh, maar het is nog niet gespeeld, we moeten scherp blijven en uh, scherp zijn net was hoe we vandaag verdedigd hebben, weinig weggegeven en... Uh, dat moeten we volgende week laten zien en dan, uh, dan moeten we door naar de volgende ronde komen. Er wordt wel eens over getwijfeld, maar jullie gaan echt ook voor de Europa League, hè? Nou ja, tuurlijk. Uh, we hebben daar een heel seizoen voor geknokt. Uh, vorig jaar Europa over de beker gewonnen. En, uh... Ja, dit zijn mooie avontuurtjes voor ons. Hier, hier leren we heel veel van. En, uh, ja, aan, aan, in het buitenland, omstandigheden zijn anders, uh, tegenstanders zijn anders. Dat, dat is gewoon een mooi leerproces voor ons en uh, wij willen dat heel graag. En, uh, het is goed voor de club ook en goed voor jezelf om je in de kijkers te spelen. Dus uh, alle voordelen zijn er. Dat was de doelpunt te maken van AZ, Nick geven Gaan we ook naar de trainer, naar Dick Advocaat. Die was tevreden met de uitslag en met de wedstrijd. Ja, Ik vond dat we een zeer gecontroleerd speelden. Ook altijd de controle over de wedstrijd hadden. Niet veel kansen gecreëerd. Tegenstand eigenlijk helemaal niks. En dan scoren we op het goede moment. Vorig jaar heb ik het meegemaakt met PSV. Ook in Oekraïne. Dat wij 90 minuten aanvielen en zij twee keer scoorden. En nu hebben we het zeer gecontroleerd gedaan. En in mijn ogen zeer, zeer goed gespeeld. Tegen een matige tegenstander. Ja, dat, dat kun je natuurlijk altijd zeggen. Maar is het toch ook? Nou ja, dat, als je dan ziet tegen welke ploegen zij gespeeld hebben. Ja, nee, dat is waar. Dus uh, die hebben dat niet weggegeven. Als je twee keer tegen Sevilla gelijk gaat spelen... dan is het een ploeg die toch in de middenmoot van Spanje speelt. Ja. Nee, nogmaals, zij lokt ons en dat wisten we. En dat hebben, dat hebben we gewoon goed gedaan. We wij zijn er gewoon niet getrapt. En tactisch hebben we het gewoon heel sterk gedaan. Ik denk dat voor jongens van jou, van AZ... dit een geweldig leerproces is. Nou, dat, dat vind ik wel. En, toch onder moeilijke omstandigheden, klein uh, je, die tegenstander komt niet. Hè? Dus uh, je, je moet het moment wachten totdat die opening een keer komt. Nou, dan moet je heel geduldig spelen. En ik vond dat ze dat goed deden. En dan is het heerlijk dat zo'n doelpunt even ja, een paar minuten nou, voor tijd valt. Ik valt die keer aan een goede moment. En uh, vlak voor het einde. Mooi kon mooie kon niet. 0-0, was je ook tevreden mee geweest? Was ik ook wel tevreden mee geweest, ja. Was dat ook de uitgangspositie, de nul houden? Nee, ja, sowieso de nul houden, maar wel zorgen dat we die goal maken. Dat hebben we wel gezegd. We, we gaan wel op jacht naar die goal. Maar nogmaals, laat niet je restverdediging vallen. Want, want daar wachten ze op. Ze wachten echt op dat ene moment. Dat zag je of met de standaard situaties of wat dan ook. Voor de rest hebben ze bijna geen moment de aanval gezocht. Lekker om zo terug te gaan. Volgende week is gewoon oh, nee. klaar. Ja, dat, dat klopt. Dat niet. En dan de uitslagen van de andere zeven uur wedstrijden in Europa League. Anzi tegen Genk 0-0. Juventus Trabzonspor 2-0. Dynamo Kiev Valencia 0-2. Cherno Moritz Odessa tegen Olympique Lyon gelijk 0-0. Dan Dnipropetrovsk tegen Tottenham Hotspur 1-0. Esbjerg tegen Fiorentina eindigde in 1-3. En PAOK Salonica Benfica 0-1. Zometeen het laatste uur van Langs de Lijn gaan we luisteren natuurlijk naar het vervolg van die wedstrijd wedstrijd die in de eerste helft zo dramatisch verliep voor Ajax. 0-3 staat het achter op eigen veld tegen Red Bull Salzburg. Oh, hey. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... De fractievoorzitter... Of moet ik eigenlijk zeggen, voorman van de SP, Emiel Roemer. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1 kijkt hij uit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En hoe gaat het eigenlijk met de mens achter de voorman, Emiel Roemer? De overnachting zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ik weet waar jij moet zijn voor een vakantie die bij jou past. En ik ken de mooiste en uniekste plekjes. Als je bij mij boekt, is alles prima geregeld. Je reis, je verblijf en een auto. Ik ben Karens Choice. Beleef vakantie op jouw manier. Boek bij karenschoice.nl Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. Dit is Radio 1.